8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. ANWB boos om nachtelijk vliegverbod trauma helikopter. Probleem in het zuiden door smeltwater. En dioxideschandaal Duitsland breidt zich uit. De ANWB is verbijsterd dat traumahelikopters geen nachtvluchten mogen uitvoeren in Amsterdam en Groningen. Staatssecretaris Atzma van Infrastructuur geeft er geen vergunning voor. Hij vindt het niet veilig om in het donker vanaf de daken van ziekenhuizen op te stijgen. De ANWB en de betrokken ziekenhuizen begrijpen er niets van. Ze wijzen erop dat het ministerie van Volksgezondheid juist wel wil dat traumahelikopters vanaf 1 april s'nachts landelijk kunnen worden ingezet. De ministerie spreken elkaar tegen, zeggen ze, en daardoor blijven delen van het land verstoken van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 Op het spoortraject tussen Woerden en Bodegraven hebben dieven 80 meter koperdraad weggehaald. Ze sloegen op de vlucht toen ze monteurs zagen die door de diefstal een melding hadden gekregen van een storing. De politie startte een zoekactie met agenten, een speurhond en een helikopter. Maar de daders zijn nog altijd spoorloos. Wel werd er een auto gevonden met gereedschap. Het treinverkeer tussen Woerden en Alfa aan de Rijn heeft door de diefstal tijdelijk stilgelegen. Het komt vaak ervoor dat er bij het spoor koper wordt gestolen. Dinsdag was daardoor het treinverkeer bij Etteleur uren ontregeld. Daardoor bleven bij elf overwegen de spoorbomen dicht. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er veel minder geweld tegen hulpdiensten en agenten gebruikt dan in eerdere jaren. In totaal ging het om 173 incidenten. In 2009 waren dat er nog ruim 300. Wel zijn er dit jaar veel meer mensen aangehouden dan het jaar daarvoor. Volgens staatssecretaris Teven van Justitie komt dat door het Zero Tolerance beleid. Agenten grepen daardoor sneller in. In 80 procent van de gevallen waren politieagenten doelwit van geweld.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 Het kankerverwekkende gif zat in vetten, die zijn verwerkt in veevoer. Zo'n 150.000 ton pluimvee- en varkensvoer raakten daardoor besmet, zegt de Duitse regering. De schade voor de veeboeren loopt in de miljoenen. Groot-Brittannië zet extra agenten in rond openbaar vervoerknooppunten. Dat gebeurt nadat de kans op een terreuraanslag is opgeschaald naar het op één na hoogste niveau. Daarom worden vliegvelden en metro- en treinstations in Londen extra bewaakt.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 Verder wordt de bureaucratie aangepakt en er wordt minder geïnvesteerd in wapens en materieel. Volgens minister Gates moet ook het leger offers brengen om de federale begroting weer op orde te krijgen. Sinds de aanslagen van 2001 is het Amerikaanse defensiebudget verdubbeld tot ruim 500 miljard dollar per jaar. De grootste klok van de dom in Keulen is kapot. Tijdens het luiden voor drie koningen brak de klepel... door nog onbekende oorzaak in twee stukken. Er zal een nieuwe gegoten moeten worden. De kerkklok van de dom, ook wel dikke Peter genoemd... is met 24 ton een van de zwaarste ter wereld. De klepel alleen al weegt honderden kilo's. De enorme klok werd gemaakt in de jaren 20... als vervanging van de vorige die in de Eerste Wereldoorlog werd omgesmolten... om kanonnen van te maken. Dan is weer nog van het zuiden uit bewolking en regen, kans op nevel of mist met plaatselijk zicht van minder dan 200 meter. En het wordt vanmiddag 3 graden in het noorden en 9 in het zuiden. Morgen wordt het herfstachtig, veel wind en buien bij 7 tot 11 graden. Op zondag is het weer wat kouder, maar wel droog en wat zon. Aan Verkeersinformatie. In het noorden en het oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Bovendien zijn daar de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. Een lange file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Laren 10 kilometer. Bij knooppunt Eemles is de rechte reishoek dicht. Daar staat een vrachtwagen met een kapotte versnellingsbak. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden... vanaf Knopend Hoevelaken via Utrecht. Over de A28, 27, de A12 en de A2. Verder nog korte files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Rijndijk 2 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum ook 2 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Waterschappen in de buurt van Moerdijk zitten met sloten vol zwaar verontreinigd water. U hoort zo hoe ze dat gaan wegwerken. In Limburg hebben ze ook problemen met water. Dat is wel schoon, maar wel veel te veel. Het staat al in de straten en de kelders. En ongeloof over het beperken van de nachtvluchten van de Trauma -hades. AWB is verbijsterd dat er geen nachtvluchten met traumahelikopters in Amsterdam en Groningen mogen worden uitgevoerd. Staatssecretaris Atsma heeft besloten dat het te gevaarlijk is om ze in het donker te laten vliegen en vooral laten landen op de daken van de ziekenhuizen. AWB is verantwoordelijk voor de traumahelikopters. AWB-directeur Guido van Woerkom. We waren helemaal klaar voor, uh, voor 24 uur vliegen, dus ook in de nacht. Dat is uh, gevraagd uh, aan ons en aan de ziekenhuizen, naar aanleiding van de Volendam-ramp. Ja. We moesten klaar zijn van het ministerie van Volksgezondheid op 1 uh, december van, van vorig jaar, 2010. En wat schetst onze verbazing dat we vlak voor de jaarwisseling horen van de staatssecretaris van de Infrastructuur en Milieu dat hij het eigenlijk te gevaarlijk vindt... en dat we niet vanuit het dak van het uh, defuurziekenhuis mogen vliegen. Ja, even voor de duidelijkheid, het gaat om een landelijk dekkend netwerk dan... vanaf vier grote academische ziekenhuizen, vanaf die daken dan vliegen. En uh, om ook s'nachts binnen 15 minuten ter plaatse te kunnen zijn. Ja, wat, wat heel belangrijk is bij, bij ongelukken, en dat kan zijn met verkeersongelukken... maar ook in het uitgaansleven, uh, dat je heel snel als, uh, als arts ter plaatse bent. Vaak kan uh, de ambulance voldoende hulp uh, geven, maar in de speciale zorg, de traumazorg, zoals dat heet... ja, daar moeten we een arts en een verpleegkundige echt bij zijn om de beste hulp te geven. En dan telt werkelijk elke minuut. Ja, de staatssecretaris zegt dat landen op zo'n dak, die daken, die zijn daarvoor... Geprepareerd. Ja, dat dat er gevaarlijk is, gevaarlijker is dan landen op de grond. Heeft hij daar een punt? Nou, hij noemt dat een vermijdbaar risico. Ja, wat is dat een vermijdbaar risico? Ik heb eigenlijk geen idee. Je komt het in de wet niet tegen. Het is niet beschreven. Uh, de helikopters die, uh, die zijn ervoor uitgerust. De piloten zijn erop getraind. Uh, de daken zijn erop geprepareerd dat je daar kan, uh, kan landen. Uh, als we een patiënt bij ons hebben, dan mag het ook. Ook als een, uh, een marinehelikopter uh, s'nachts komt, uh, dan mag hij daar uh, landen. Maar je mag er geen basis hebben s'nachts, zoals de minister zegt. Hm. Ja, wij vinden dat een absoluut verkeerde afweging. Want wij willen, en dat wil denk ik de hele Nederlandse samenleving... snel bij slachtoffers zijn waarbij het Noodlot heeft toegeslagen. Ja, dat kan zo zijn. Maar het was het niet handiger geweest... om de kleine landingsplaatsen met zo'n grote H gewoon op de grond te maken? Dat zou kunnen. Als de minister dat twee, drie, vier, vijf jaar geleden gezegd had dat, dat dat moest gebeuren... dan hadden de ziekenhuizen zich daarop kunnen prepareren. Dus dit bezwaar is van de laatste tijd? Dit is van de laatste tijd. Er is wel eens gezegd van nou liever niets. Maar ja, wat is liever niet? Zegt dat het mag of zegt dat het niet mag. Nou, dat besluit is er pas eind december gekomen. En dat is veel en veel te laat. Van voorkom van de ANWB, Herman Christiaans, goedemorgen. Medisch coördinator van het Mobiel Medisch Team. Dat is dat team van de trauma heli's van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Meneer Christian, wat vindt u van de beperking? Nou ja, we zijn natuurlijk... Nou ja, ik delen het natuurlijk met de erg teleurgesteld over... Juist, juist daar waar je met elkaar dat, die nachtelijke hulp wil uitbreiden... Juist de snelheid ervan, de, de helikopter wil benutten... Dat dan uh, ja, die mogelijkheid uh, op deze manier toch ergens wordt beperkt. Ja. En, en dat, nou ja, wat, dat van Woerkom al zegt, er is gewoon de afgelopen jaren... Vooruitlopend op de ontwikkeling. ziende dat nachtvluchten er mogelijk aan zouden komen. en gewoon die investeringen zijn gedaan. Ja. En dat geldt voor het met name. het dak, het dek, de aanpassingen. Uh... Eerst is... ja, te... ja. even over nut en noodzaak. Want uh, hoe nodig zijn, is het dat ze worden uitgevoerd? Dat er s'nachts zo'n trauma -heli beschikbaar is? Nou, we zijn in 1995 begonnen met het uh, inzetten van het mobiel medisch team. vanuit Amsterdam. Dat is daarna opgepakt, uh, doorgezet vanuit de andere drie centra. En. De resultaten daarvan zijn zodanig dat de minister heeft gezegd... dat wij dit gewoon 24 uur per dag moeten gaan en ja. blijven doen. Daar is vanuit de regering op ingezet. Daar is gevraagd. Vorig jaar, goede april, vanuit Klink nog is toegezegd... of is opdracht gegeven aan de vier centra... maken we een, een 24 uur operatie van met de helikopter. Ja, maar als u, want u zit in de praktijk, u bent vlakbij dat ziekenhuis of erin... en ziet de patiënten. Hoe nodig is het dat je de beschikking hebt over zo'n heli? Nou, die hele heb je En mobiel medisch team heb je nodig. daar waar, daar waar de, de, de patiënt zo ziek is. dat die behandelingen. die we anders in het, op de eerste hulp. Op, ja. eerder, dat die eigenlijk al eigenlijk op de plaats van het ongeval moeten gebeuren. of thuis, waar het ook is. En die hele heb je nodig. om eigenlijk vanuit vier centra het land. in, een, in, die, in die korte tijd te kunnen bedienen. Um, en dat is die combinatie van, van snelle hulp. En wanneer het nodig is, de medisch-specialistische hulp. Ja, en het is echt nodig. Ook s'nachts gebeuren er ja, gewoon zaken we, dat je snel moet handelen. Er wordt, vanuit Nijmegen wordt er al een jaar of vier s'nachts gewerkt. Uh, wij doen het, we uh, zien de opdracht uh, sinds een, een jaar. En dan zie je toch dat je één dat je tot twee keer per nacht uh, ja. assistentie gevraagd wordt van ons uh, bij, uh, bij, bij zieke mensen. Ja. En onze regio gaat er natuurlijk, wij zitten vanaf Amsterdam, maar het gaat voor heel Noord-Holland, het gaat voor Flevoland, het groot deel Utrecht... Je dekt een stukje over het of meer Gelderland af. En dat is natuurlijk iets wat met een helikopter uh, binnen verantwoorde tijden te halen is. Ja. En, en, en, en dat wordt dus nu beperkt. Ja, en dus is er gevraagd vanuit de regering om zo'n landelijk dekkend netwerk. U bent daarmee aan de slag gegaan. U gaf dat net al aan. Uh, wat heeft u ervoor gedaan? Heeft u veel moeten investeren? Nou, als eerste plaats, uh, dat wat Van Woerkum al zei, nachtvliegen uh, betekent dat je in het materieel moet investeren. Dus zij zijn met een ander soort helikopter gaan vliegen. Dat betekent voor het ziekenhuis een complete aanpassing van het landingsdek eh, en, en een hangar, het onderkomen. Nou, dan praat je echt over miljoenen. En verder investeer je in de training van de mensen. Dus dat betekent toch dat er in de afgelopen periode... heel intensief door alle teamleden, vliegers van de A en B... verpleegkundigen en artsen vanuit het VUC eh, zwaar in, in, is ingezet op training. En, en dat is iets wat je dan ook moet blijven doen. En dat, is, en dat is gewoon vanuit het VU eh, erin gestopt. En ik praat als bij elkaar is dus echt over miljoenen. En nogmaals, als die regering... Een ander plek wil, nou dat kost in Nederland jaren, betekent het nog steeds dat we dan niet dat we het dak dan niet moeten afschrijven. Want wat ook gezegd wordt, wij willen gewoon die patiënten kunnen ontvangen. Ja. Het is snel zijn. Maar soms ook de patiënt snel op de juiste plek krijgen. Ja. En op de juiste plek is het ziekenhuis. En een ziekenhuis zonder dak is eigenlijk een, een is onhandig. Ja. Dus we zullen altijd uh, het dak moeten onderhouden, openhouden. En dan zul je, als de minister, of de staatssecretaris in dit geval. Zijn standpunt niet kan wijzigen, niet wil wijzigen... dan zul je naar nou een andere oplossing moeten. En dat is gewoon dubbel, uh, dubbel investeren, terwijl de functie te licht. Ja, ja, zon, ben... ja, nu bent u geen luchtvaartdeskundige natuurlijk... Nee. maar de staatssecretaris zegt dat de veiligheidsrisico's te hoog zijn... om s'nachts te vliegen en ook te landen op zo'n dak. Wat vindt ja. u daarvan? Nou ja, in de vergunning zoals die nu uh, afgegeven is aan de AWB, uh, wordt met name het, het, het, het, het, het, het, het, het stationeren van het team op het dak uh, beperkt en wordt het uh, ten alle tijden toegestaan om er met een patiënt te landen. Uh, dus ja, dan denk ik, waar zit dan uh, de grens van veiligheid? Hmm. Um, u, u snapt uh, het niet helemaal, en als, je nee, dit, als je ze dit hadden, hadden wel... gevonden hadden ze dat een paar jaar eerder even moeten zeggen. Nou, en dan, en dan krijg je inderdaad, van, als je een andere plek wilt ontwikkelen om dezelfde functie te doen op de grond, ja, dan ben je in Nederland met alle regelgeving, um, ben je gewoon jaren verder. Ja. Dus op het moment dat wij voor het dak om die aan te passen aan de toekomst, zou ik maar zeggen. Ja, dan hadden we op dat moment gewoon moeten horen... vergeet het maar. Ja. Maar dan nog, en dat is denk ik niet onbelangrijk van zo'n daklocatie... wij kunnen... het is er ook niet ook voor die anderen om, om daar iemand neer te zetten. Ik bedoel, als ziekenhuisfunctie... Uh, vinden wij dat wij een daklocatie nodig hebben. Ja. Dus die en maar alleen, je kan hem aanpassen. En ik ja. denk van ja... Uh, geef dan de tijd aan. En ja, vorig april ga het doen... Het is, mij, ja. het is mij duidelijk, meneer Christiaans. Ik hoor u uh, op zijn zachtst gezegd teleurstelling. En een heel klein beetje net als een woek en boos, ja. ja. dat lijkt <laughs> me duidelijk. Meneer Christiaans, medisch coördinator van het mobiel medisch -term Team van het VU Medisch Centrum. Dank u wel voor uw commentaar. Dank u wel. Goedemorgen. Er was eerst heel veel sneeuw dat voor overlast zorgde. Nu is het de smeltende sneeuw. Het water, en dat zorgt voor overlast... In Limburg, want daar hebben ze heel veel water. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. De teller die staat nu op 28 kilometer file... kan ook meteen goed nieuws melden over de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Die rijschok is weer vrijgegeven bij Knopend Eemles. Nu moet die file gaan oplossen tussen Amersfoort Noord... en Knopend Eemles nog langzaam rijden over 11 kilometer... Verder wat files op de A4, de richting Amsterdam. Wij knopen de Nieuwe meer 3 kilometer. Op de A20 gouden richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A27 Breda Utrecht bij Houten 4 kilometer. En op de A28 Zolle richting Utrecht. Bij Amersfoort voor 2 en iets verderop bij Soesterberg nog eens 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Ja, vervuild water, te veel water en ze hebben ook nog bevroren water. In Italië in Colalbo, want daar is dit weekend, of vanaf vandaag al, het EK Allround schaatsen. Daar is Sven Kramer niet, daar is wel Walter Oldeheuvel. Hij is terug na een lange tijd van blessure leed en hij werd vorige week Nederlands kampioen. Ondanks dat gaan de vragen van de pers toch vooral over de afwezigen. Uh, ja, me meest is het meest is vaak over uh, dat, dat in ieder geval Sven hier niet aanwezig is. En, uh... Maar ik denk dat, uh, dat we naar het EK moeten kijken... en dat we daar ook in ieder geval de andere schaties mee tekort doen... Uh, als we het continu over hem hebben hier uh, voor het EK. Uh, ik denk dat het uh, alsnog een heel spannend toernooi wordt... en, uh, en dat het uh, allemaal nog open ligt. Ja, want dat is wel het verschil met het NK. Daar was jij vooraf ja, to torenhoogfavoriet. Uh, en nu zijn er eigenlijk wel een handje vol kanshebbers... die uh, voor de hoogste plek op het podium kunnen gaan. Ja, dat denk ik zeker. En... Uh, dat maakt het maakt ook uh, mooier, denk ik. Uh, natuurlijk, uh, ook vanuit uh, de Nederlandse ploegen uh, is, uh, is er nog steeds concurrentie. En, uh, en zeker uh, met uh, Fabrice uh, Hofabukko en uh, Ivan Skobrev heb je, uh, ja, denk ik, een leuke, leuk, mooie strijd uh, hier straks in Klauwbok. Als je naar jezelf kijkt, je bent al heel ver gekomen, hè, ook qua blessureleed. Uh, dan word je weer Nederlands kampioen. Hoe hoog is dat niveau? Kun je dat aanvoelen? Hoe hoog is het niveau wat jij nu hebt? Ja, ik. ik Vooraf aan het NK dacht ik dat ik gewoon, ja, in ieder geval goed genoeg ben om uh, me op te plaatsen en, uh, en misschien wel te winnen. En uh, eigenlijk uh, werd ik, uh, was het uh, mijn eerste vijf kilometer en grote wedstrijden weer uh, nadat ik terugkwam uit, uh, uit Stelbos, uh, Afrika. En uh, die vijf kilometer had ik het uh, heel zwaar. Dat is een uh, zwaar rit voor mij, maar ik had wel gevoel dat ik er beter van werd. En uh, gelukkig zag ik dat al terug in mijn 500 en dan mijn 10 kilometer. Is in dat opzicht het NK ook heel belangrijk geweest voor dit EK? Ja, dus zeker een uh, heel mooie brug om uh, naar het EK en uh, om alleen maar beter van te worden. Wanneer ben jij tevreden na dit weekend? Ja, als ik gewoon uh, in ieder geval uh, goede afstanden heb gereden en, uh, en op podium wel heb gestaan. Is het schaatsen leuker geworden? Voor jou? Ja, zeker. Ik, als je gewoon, gewoon fit en uh, fit voelt en fris voelt... dan, uh, dan kun je echt genieten weer van weer schaatsen. Uh, waar heeft dat mee te maken? Natuurlijk uh, ja, dat je geen blessure meer hebt. Maar uh, wat is er dit jaar anders in jouw manier van trainen dan andere jaren? Um, ja, het is toch wel uh, uh, echt gedoseerde trainen. Het, uh, ja, echt het uh, op gevoel uh, vaak de trainingen doen. En natuurlijk uh, wordt er ook... Uh, na de aanloop van het groot toernooi, uh, de ver voor de twee weken van het groot toernooi zeker hard getraind. En uh, naarmate het toernooi komt, uh, wordt het toch uh, gefinetuned en uh, naar het goede gevoel gezocht. En uh, dan uh, natuurlijk uh, een, uh, ja, een, een goede rijden dan, dan krijg je daar wel een heel, uh, heel mooi gevoel over. Wouter Oldeheuvel, dus een van de kanshebbers voor het EK Allround schaatsen in Colobo. begint vandaag, Steven Dalebout sprak met hem. Het smeltwater zorgt voor problemen in Zuid-Limburg. Straten en kelders in Nut, Valkenburg en Vaals zijn ondergelopen... omdat de sneeuw aan het smelten is. Van de Waterdienst van Rijkswaterstaat is Jasper Stam. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Waar staat het water het hoogst? Uh, de, het water staat... Uh, op de, wat, hoe dat precies in de regio het hoogst staat, dat weten we niet... want uh, het is nog aan het stijgen. Dus er komt uh -huh. nog meer water uit vanuit uh, België. Dus de top is nog niet bereikt. En komt het allemaal via de Maas? Dat komt uh, uh, voornamelijk uh, via de Maas uh, naar binnen, ja, dat ja, klopt. En, en ook via de zijstromen natuurlijk uh, die in Limburg zelf lopen. Uh, maar goed, dat is uh, de waterschappen die daar uh, inzicht in hebben. Wij uh, praten voornamelijk over de Maas. Ja, en staat die al fors boven pijl? Um, nou nee, het is nu op dit moment nog aan het stijgen. We zitten nog onder het niveau dat we de berichtgevingen uh, gaan starten. Maar de stijging is wel dusdanig dat we verwachten dat we vandaag dat gaan doen. En dat we een top gaan bereiken die ongeveer gelijk is aan wat we in november gehad hebben. Mm -hmm. En is dat bedreigend? Uh, nee, dat is uh, op dit moment uh, uh, nog niet uh, bedreigend. Alleen het is natuurlijk wel zo dat in de regio van Zuid-Limburg... Door het, water, door het smeltwater wat, smeltwater, wat daar uh, natuurlijk smelt en de sneeuw die daar ligt, is dan dat dat verzadigd is. Dus uh, de afvoer, uh, ja, is dus net een beetje wat, wat in november plaatsvond, uh, uh, ja, daar kan natuurlijk lokaal wel wat in gebeuren. Ja, is het onverwacht dat het nu komt, dat die sneeuw ging smelten, dat zit, erin. Dat zit er natuurlijk in, maar er is er wel redelijk veel regen ook nog bijgekomen? Ja, dat maakt het wel dat, we, dat, dat het uh, sneller gaat dan wat wij verwacht hebben, inderdaad. Ja. Kunt u iets doen? Uh, nou ja, op dit moment houden wij de situatie uh, scherp in de gaten, want het is nog niet dusdanig dat we iets moeten doen. Maar op het moment dat het water uh, uh, ja, nog verder stijgt en er echt iets gedaan moet worden, dan uh, zal de uh, dan regionale beheerder uh, in actie komen. Want ja. daar hebben we nou uh, contact mee. En wat doet hij dan? Overloopgebieden openzetten? Uh, ja, dat kunnen verschillende zijn afhankelijk van de, de, de situatie. Uh, op dat moment is er een landelijk coördinatieteam in werking en die zal daar de beslissing over nemen. Dat kan zijn overloopgebieden, maar dat kan ook zandzakken zijn. Dat hangt helemaal van de situatie af. Ja. En nu houdt u vooral in de gaten uiteraard wat er in Frankrijk en België gebeurt? Uh, ja. Dat klopt, wat er in de Ardennen gebeurt, daar, daar is wat de, de, de waterkamer uh, van, uh, van het watermanagementcentrum Nederland zeg maar, uh, uh, ook uh, probeert uh, in de gaten te houden. Nou, voorlopig dus nog wat straten en kelders ondergelopen, maar houden berichten in de gaten. Ja. Jasper Stam van Rijkswaterstaat, dank u wel. Oké, okay, Goedemorgen. Dag. Nou, weer naar Mark Robin Visser. Deze week is hij op stap met mensen die sinds 1 januari een nieuwe baan hebben. Vandaag is dat Simone Steendijk. Zij is de nieuwe korpschef van de politieregio Brabant-Zuidoost. Wij zijn gearriveerd. Mevrouw Steendijk, Zegt even goed, want ik ben de naam van het uh, bureau hier alweer een beetje vergeten. Het forensisch-technisch onderzoeksteam. Juist. Van Brabant? Of? Van Brabant Zuidoost, maar we werken ook voor andere korpsen in Brabant en Limburg. Ja. Ik ga even naar het hoofd van uh, dit, uh, dit bedrijf hier. Zeg, is het nou ontzettend spannend dat de korpschef uh, langskomt? Nou, dat valt wel mee. Moet het wel... vaak voor, dat korpsje... Nee, brin... nee, nee, nee, want hij heeft nee. ook hele drukke andere bezigheden. Dus we ja. zijn zeer vereerd dat ze lands komt. Ik wil graag laten zien wat wij hier allemaal betekenen voor ons. En Er gaat een lichte siddering even nee. door het gebouw als de nee. dienstauto hier het terrein. Nee nee? nee, nee, nee, dat valt wel mee, dat valt wel okay. mee. Oké, okay, maar goed. goed. Zij, zij is wel uw uh, grote baas, Ja, toch absoluut, niet? absoluut. Ja, dat klopt. Waar gaan we naartoe? Ja. we lopen nu ja. door naar het laboratorium. Nee. Maar, wij zien hier het portier van een auto... Waar zo te zien met allerlei verschillende wapens op is geschoten. Het is een leerdoel geweest om te laten zien dat iedere kogel dus een andere impact heeft op, in dit geval, een autopartier. Er zijn verschillende kalibers die hier zitten. Want zo gaan jullie te werk. Jullie doen heel veel onderzoek ter plaatse. Maar als het moet, dan nemen jullie ook gewoon uh, een, een ja. portier of een auto of klopt, een deur of een hele wand klopt, mee hier naartoe. Dat klopt, klopt, klopt om hier in het laboratorium toestanden onder maximale goede omstandigheden en verder forensische onderzoek te kunnen doen. Ja. Ja. We gaan uh, naar het lab. Eens dus even kijken wat binnen, hier... Uh, in het laboratorium zie je ziet dat er al verplichtingen zijn, beschermde kleding. Ja, die heb ik niet. Nee, goed. Nou, vandaag... Mevrouw, mevrouw Steendijk ook niet, hè? Nee, maar als het uh, nodig is, dan trek ik die gewoon aan. Gaan, we, gaan voorzichtig, we gaan heel voorzichtig naar binnen. Ik heb niet zo mag nog... Zo. Er zijn allerlei opstellingen hier waar we ook uh, bijvoorbeeld scanapparatuur... schoensporen inscannen in een database... zodat we later overeenkomsten kunnen zien tussen de schoensporen... die we aantreffen op de verschillende plaatsen en uh, delict. Ja. En heel fascinerend, er staan hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 hele grote dozen met kleurpotloden. Nou, er zitten geen kleurpotloden in. Oh, nee? Er zitten <laughs> folies in waarop schoenafdrukken uh, afgevormd oh, staan. Vandaar dat die dozen zo groot zijn. Kunnen we ja, er even uh, een open? Er, kunt u, er wordt weinig gekleurd hier. Kunnen u er een openmaken ja, ja. of is dit uh, bewijsmateriaal van niet? Het zijn dus kleurpotlodendozen, luisteraars. En vertel eens. De... Nou, als je heel goed kijkt, maar, we werken ook met lichtbronnen. Zit een folie in die doos met, met magnetjes? Met een afvorming op van een, een deel van een schoenspoor. En met het dan kunnen we dat beter zichtbaar maken. We kunnen dat inscannen in een database. Nou, de database wordt gevuld in, in de loop van het jaar. Zo ja. proberen overeenkomsten te ontdekken tussen diverse delicten middels de schoensporen. En waar zijn alle potloden gebleven? <lacht> Nou, er die... zitten er toch 50 per doos. Ja, ja. Hebben we er gezeten? Die worden elders gebruikt. Nee, nou, de, de, de kindertjes en de kleinkindertjes van de uh, collega's. Nou, ja, nee, die zijn voor een goed doel volgens mij naar Rusland gegaan. Want die meneer die daar staat, die heeft contacten met Minsk. En die neemt alle kleurpotleden Groot mee. Groot raadsel hier in het forensisch laboratorium. Waar zijn de kleurpotloden gebleven? Nee, goed. Alle gekheid op een stokje. Het gaat hier bij u in uw vak om resultaten. Ja, uiteraard. Maar die resultaten halen wij niet alleen, zeg ik altijd. Dat doen we samen met de tactiek, met informatie. Dus als politieorganisatie breed... Ja. Want wij alleen kunnen geen boef arresteren. Daar hebben we dus de tactische recherche, de informatie voor ja. van nodig. Ja, maar goed, met dat, dat begrijp ik. Dat jullie hebben elkaar allemaal nodig. Maar dan komt mevrouw Steendijk die op een gegeven moment zegt van uh, waar, uh, waar zijn die resultaten? Ja, dat klopt, daar maken we ook jaarplannen voor. En we worden ook afgerekend op onze plannen. Ja. Wij moeten ook proberen onze resultaten te halen. En als ik het niet kan halen, dan moet ik onderbouwen uiteraard waarom we het niet gehaald hebben. Er zijn natuurlijk altijd redenen waarom je een bepaald resultaat niet kan halen. Maar ja. We streven ernaar, er, er uiteindelijk naar om onze jaarplannen wel te halen. Ja. Daar doe je best voor, maar dat lukt niet altijd. Maar terwijl, dat noemen wij de waan van de dag. Soms uh, plotseling doet er zich een fenomeen voor op worden waardoor het, dat de kosten gaat van onderzoek op andere gebieden. Dat, dat is ook uh, het leuke van ons werk. Je moet steeds weer inspelen op nieuwe act actuele ja. zaken. Ja, het leuke en ook het onzekere. Mevrouw Steenreek, nog hoor je de burgemeester van Eindhoven niet zo lang geleden zeggen... er zijn hier eigenlijk te, veel, te weinig politieagenten? Uh, we hebben, zoals gezegd, binnen de politie Nederland... meer werkaanbod als ja. dat we uh, aankunnen. Dus in die zin zullen we altijd te weinig mensen hebben. Maar met de mensen die we hebben, doen we wat we kunnen. Ja. Daarmee zegt u eigenlijk... ik zou er best wat bij willen hebben, maar het, het is niet reëel... om te denken dat dat gebeurt. Inderdaad. Ja. <laughs> Roeien met de riemen die je hebt, ja, ja, hè? Ja, ook, in, ook in Brabant. <laughs> nou, mevrouw Steen, ik denk dat wij uh, maar, straks maar eens even onderweg moeten gaan... om te gaan oh. kijken hoe het uh, in de praktijk uh, buiten op dit moment is. Voordat de mensen allemaal hier naar het lab gaan, bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. En uh, werkt ze vandaag? Hetzelfde, succes oh. met de interviews. Dank u zeer. Kom op, mevrouw Steendijk, we gaan weer naar de chauffeur. Waar is die eigenlijk gebleven, uw chauffeur? Die staat voor de deur, denk ik. Die staat toch met ronkende motor? <lacht> <lacht> Zou helemaal kunnen. Marco vissen onderweg met de nieuwe korpschef van de politieregio Brabant-Zuidoost, Simone Steendijk. Geheime documenten blijven maar naar buiten sijpelen via Wikileaks. Over de Gazastrook bijvoorbeeld. En hoe Israël omgaat met dat gebied waar Hamas de baas is. Defensiespecialist Coco volgt voor ons de onthullingen via de klokkenluiders-website. Uh, goedemorgen. O, Wat is er bekend geworden over de Gazastrook? Ja, er zijn nu ongeveer uh, tien van die, van die leaks zijn er, uh, bekend geworden. Twee voor kerstmis, twee erna. En als je het op een rijtje zet, begint er een aardig beeld te ontstaan... over hoe Israël met Gaza omgaat. Uh, twee van die dingen voor kerstmis zal ik nog even herhalen. Daar zei de, is, uh, de directeur van de Israëlische geheime dienst, generaal Yadlin... Uh, eigenlijk nogal cynisch, dat hij, nou, misschien wel niet sprekend... namens de Israëlische regering, maar dan toch in ieder geval namens zichzelf... dat Israël eigenlijk best gelukkig is met de overname van Gaza door Hamas. Dat was in 2007 nog niet het geval, maar hij zei dat mag best gebeuren... want dan kunnen we voortaan Gaza als een vijandige staat tenminste aanpakken. De zaak wordt dan een beetje duidelijker voor ons. En in nog een kabel december ook al uitgelekt, uh, gaat hij daar eigenlijk op verder. En dan zegt hij dat de controle van Hamas over Gaza nu een feit is. En dat het een gouden kans voor Israël is. Nu ze in de regering zitten, zegt hij, Hamas dus, weten we ook precies in welke kantoren ze zitten. En als ze ons dan met raketten bestoken, dan weten we precies waar we ze kunnen treffen. Israël kan deze kaart trekken, letterlijk citaat uit die kabel. Ja. Dat zal de hele kijk op het Gaza-probleem volledig veranderen. En eh, ja, dan eh, wordt het een beetje anders. Hè. Dan gaan we het niet meer zien als een, als een humanitair probleem... maar als een probleem van een staat tegen een vijand, Israël tegen een vijand. Want hij zegt ook, Gaza is voor ons vijand nummer vier geworden. Iran, Syrië, Hezbollah en dan Gaza. Ja, precies. Dan is het dus een duidelijke vijand die je kunt aanpakken, bestrijden. Gaat dat dan ook binnenkort gebeuren? Um, nou ja, volgens generaal Jadlin Toen zei hij... Uh, ja, dat kunnen we dus nu doen. We kunnen die kaart trekken. Iedere keer als ze een raket afvuren, dan hebben we een reden om ze aan te pakken. Ja. En we weten nu ook precies waar ze zitten. Er is eigenlijk een soort ideale situatie voor ons ontstaan. Want uh, ze zitten daar opgesloten... En, en het, het is voor ons eigenlijk een hele makkelijke zaak om zo Gaza en Hamas ja. te bestrijden. Dus laat het maar zo gebeuren. Nou, dan kan Israël redelijk tevreden zijn met een duidelijk beeld. Uh, wat zeggen de Amerikanen daarover, de Amerikaanse diplomaten... over hoe Israël dan omgaat met Hamas en Gaza? Nou, die zijn er helemaal niet gelukkig mee. En dat blijkt dan weer uit uh, ook ambassadeboodschappen... die deze week bekend zijn geworden... Um, en dan gaat het bijvoorbeeld ook weer over, het, uh, over de economische oorlogvoering tegen Gaza. Het monetaire afknijpen. In Gaza wordt de shekel nog steeds gebruikt als betaalmiddel. En de geldhoeveelheid, blijkt uit die kabel wordt niet door de Israëlische Centrale Bank bepaald. Maar door de Nationale Veiligheidsraad in Israël. Want sinds Hamas machtsovername is inderdaad dus Gaza een vijandige entiteit geworden zoals Israël dat noemt. Um, ja, en de opvallendste uitspraak eigenlijk, wat mij betreft... is dat Israël heeft uh, bevestigd tegenover Amerikaanse ambassade-officials... dat het hun bedoeling is, doelbewust is... om de Gazaanse economie op het laagst mogelijke niveau te ja. houden. Zorgen dat het net niet om zeep geholpen wordt... maar wel uh, iedereen op een houtje laten bijten. Ja. En dan wordt het interessant dat uh, zich andere opmerkelijke partijen... zich er ook mee gaan bemoeien. Ook het bedrijfsleven meldt zich. Ja, deze week misschien wel de allerlaatste kabel die daarover gaat. Uh, niet alleen de Amerikaanse diplomaten zijn niet erg gelukkig met dat beleid van afknijpen en, en, en vijandelijkheid. Uh, je moet je als een fatsoenlijke bezetter gedragen. Maar nu beginnen zich ook uh, bedrijven als Coca-Cola, Philip Morris enzovoort te beklagen bij de Amerikaanse regering. Die zeggen van doe er eens wat aan, want ja. onze vrachtwagenchauffeurs die spullen brengen naar Gaza... die hebben te kampen met enorme corruptie. We moeten soms 3000 dollar betalen om een plaatsje op te schuiven in de file uh, bij de grenspost Carney. En dan moeten we vaak nog weken wachten voor we onze spullen naar Gaza kunnen brengen. Dus van alle kanten worden de Israëli's eigenlijk bestoken. Maar het geeft ook een beetje aan de machteloosheid, want de Amerikanen zitten erbij. En kunnen? dat blijkt uit die, uit die boodschappen eigenlijk weinig anders doen dan maar hopen dat Israël wat, uh, de teugel wat laat vieren. Kokolijn over de laatste onthullingen via Wikileak, in dit geval over Israël en de Gaza.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 De Eenzin Dood, de nieuwe roman van Bernlef ligt nu in de boekhandel. Een verontrustende roman die leest als een detective. De Eenzin Dood van Bernlef ook verkrijgbaar bij de Selectis boekhandel. Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl. Radio 1 Het NOS Journaal. Boze reacties op uitblijvende nachtvergunning voor traumahelies... en weer koperdraad gestolen op spoortraject. Het is half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Nachtvluchten van traumahelikopters zorgen voor een behoorlijke discussie. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur heeft voor traumahelikopters... in Amsterdam en Groningen geen vliegvergunning afgegeven voor de nacht. Het zou volgens hem onverantwoord zijn. En dat terwijl het ministerie van Volksgezondheid per 1 april een landelijk dekkend netwerk wil hebben s'nachts. Directeur Van Woerkom van de ANWB, verantwoordelijk voor die traumahelies, is dan ook verbaasd. Uh, er is wel eens gezegd van nou liever niet. Maar ja, wat is liever niet? Uh, zegt dat het mag of zegt dat het niet mag. Nou, dat besluit is er pas uh, eind uh, december gekomen. En dat is veel en veel te laat. Adsma vindt het te gevaarlijk om in het donker op te stijgen vanaf ziekenhuisdaken. Maar soms is snelle hulp gewoon nodig, zegt medisch coördinator van het VU Medisch Centrum. Uh, wij doen het uh, sinds een, een jaar. En dan zie je toch dat je één tot twee keer per nacht assistentie gevraagd wordt van ons uh, bij zieke mensen. En... Onze regio gaat het natuurlijk... Wij zitten vanaf Amsterdam, maar het gaat voor heel Noord-Holland. gaat Flevoland, het groot deel Utrecht. Je dekt een stukje over Personeer en Gelderland af. En dat is natuurlijk iets wat met een helikopter binnen verantwoorde tijden te halen is. Dat wordt dus nu beperkt. Er is 80 meter koperdraad gestolen op het spoortraject van Woerden naar Bodegraven. De dieven sloegen op de vlucht toen monteurs kwamen kijken waar de storing vandaan kwam. 13 agenten gingen op zoek naar de daders, zegt de politie. Daarbij is ook een speurhond ingezet en ook nog een politiehelikopter. En uiteindelijk heeft dat niet geleid tot de aanhouding van de mogelijke verdachten... We hebben wel een auto in beslag genomen die daar stond waar inbrekers spullen in zaten. Het treinverkeer tussen Woerden en Alfa aan de Rijn heeft een tijdje stilgelegen. Limburg heeft ontzettend veel last van smeltwater. Straten en kelders zijn ondergelopen doordat veel sneeuw aan het smelten is. En via de Maas komt dat allemaal naar ons land. Op dit moment heb ik in ieder geval geluk gehad dat de brandweer nog op tijd kwam. Zodat ik niet het water bijna had staan. En voor de brandweer komt de overlast niet als een verrassing. Dit is altijd een probleem geweest hier. Dus, eh, van her als eh, met dit weer het water begint te smelten... dan weten we dat het van snel afkomt. En dit is één punt hier waar we dan zeker weten dat we naartoe moeten gaan. Het zero-toleransbeleid tijdens de jaarwisseling... heeft gezorgd voor minder geweld tegen hulpdiensten en agenten. Dat zegt staatssecretaris Steven van Justitie. Er waren dit jaar 173 incidenten tegen 300 het jaar ervoor. Er waren wel meer aanhoudingen dan tijdens de jaarwisseling van 2009... Eerst weg uit Irak en afbouwen in Afghanistan. En dan is het Amerikaanse leger klaar voor bezuinigen. Minister Gates van Defensie heeft aangekondigd de komende jaren 78 miljard dollar af te halen van de begroting. En dat is opmerkelijk, want sinds 2001 is het defensiebudget alleen maar omhoog gegaan. Minister Gates. It is for this to wasteful, excessive and unneeded spending. To do we can to make every dollar count. Ook het Amerikaanse leger moet dus bezuinigen om de landelijke begroting weer op orde te krijgen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Alleen in het noordoosten, dan heb ik het over Groningen, Friesland en Drenthe, is het op dit moment onbewolkt en droog. En er komt ook plaatselijk dichte mist voor, met zicht minder dan 200 meter. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en valt er regen. En ook daar kan het wat nevelig of mistig zijn. Na de loop van de ochtend dan schuift de bewolking in regen ook over het noordoosten. vanmiddag is het overal bewolkt en regenachtig. Maar het wordt wel heel erg zacht. In het zuiden loopt de temperatuur vanmiddag op naar 9 graden. En in het noorden, daar blijft de temperatuur een paar graden achter. Dan wordt het een graad of 3. Maar vanavond loopt die in het noorden wel steeds verder op En wordt het mogelijk nog 7 graden. Morgen is het echt een herfstachtige dag. Er staat in de kustgebieden een bijna stormachtige wind. Dat wil zeggen windkracht 8 aan 9. Verspreid valt er morgen ook een bui, maar er zijn ook enkele opklaringen. Het wordt een hele zachte dag morgen met 10 tot 12 graden in het zuiden... en 5 tot 8 in het noorden. Nou, zondag is het weer wat kouder, maar er is dan meer zon en het blijft droog. ANWB verkeersinformatie. In het noordoosten van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Bovendien zijn daar de lokale wegen door bevriezing lokaal glad. Bij elkaar 35 kilometer file valt toch nog wel mee voor de vrijdagochtend. Een paar zaken vallen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge nog 6 kilometer. Tijdlang was daar een rijstrook dicht. Aanrijdingen verder op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meerden en Woerden 2 kilometer. Zijn er drie rijstroken dicht? blijft er maar eentje open.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 zijn niet over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ook te volgen via internet via NOS.nl. Kunnen ook met ons twitteren. Onze account is NOS Radio 1. Inwoners van Londen zullen wel even opkijken als ze zo direct naar het werk gaan. De metro en de treinstations in Londen worden extra bewaakt. Correspondent Hieke Jippers. Hieke, je hebt er zelf nog geen gebruik van gemaakt misschien? Nee, het is mij nog te vroeg. Oh. Het is hier nog een uur vroeger dan bij jou. Nou en? Ik zit hier al uren. Maar hoe ziet die beveiliging eruit? Die beveiliging ziet er zo uit naar... ik begrijp dat mannen met... zoals, zoals ik die zelf ook uh, rond kerstmis op de vliegvelden hier heb gezien... dat er uh, patrouilles met hekler koch, karabijnen uh, patrouilleren... om daarmee een afschrikwekkende werking uit te oefenen. Dat zijn we gewend uh, bij tijd en wijlen op vliegvelden. Zoals nu bij kerstmis, wat natuurlijk duidelijk een moment was... waarop een eventuele terreuraanslag uh, waarschijnlijk was... En dat zien we ook op momenten van verhoogde dreiging, zoals kennelijk nu. En waarom is die verhoogde dreiging dan? Wat is er aan de hand, weet je dat? Nou. Wat uh, het home office, wat hier in feite over, wat over de veiligheidsdiensten en de politie gaat, zegt, is dat het een maatregel is uit voorzorg. Maar we weten dat bijvoorbeeld alle verloven voor de transportpolice zijn uh, ingetrokken. Dus kennelijk meent men iets serieus op het um, spoor te zijn. En het verhaal is dan dat het zou gaan om de angst voor een aanslag waarvoor uh, Britten al maanden uit verschillende hoeken worden gewaarschuwd. Een soort aanslag zoals in 2008 in Mumbai op dat hotel is gepleegd, waarbij mensen met een machinegeweer onder hun jasje uh, ergens binnenkomen en de heleboel plat schieten. En waarom uh, zou dat nu in Engeland ook kunnen gebeuren? Nou, daarover kun je speculeren als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er recent in Kopenhagen is gearresteerd. Hè? Mensen die van plan waren om datzelfde te doen bij, uh, op de redactie van de uh, krant die de beroemde uh, Mohammed cartoon had uh, afgebeeld. In Stockholm is iemand gearresteerd die uit Luton bleek te komen, die een zelfmoordaanslag wilde plegen. Um, maar dit is pure speculatie van mijn kant. Ja, en, en is er in Groot-Brittannië onlangs nog iets gebeurd wat een aanleiding zou kunnen zijn? Nou, eh. Um... Uh, uh, niet echt, behalve dan dat deze meneer uit Luton kwam. Dat ja. er hier een aanhoudende uh, aantal zaken is waarin mensen worden berecht... die ervan worden verdacht dat ze soortgelijke of andere aanslagen hebben willen plegen. Je kunt ook even denken aan het feit dat er gisteren in Brussel overleg is geweest... tussen uh, de Amerikaanse regering en uh, de Europese Unie... over verdere beveiliging van uh, met name uh, het vliegverkeer nadat er he, onlangs iets uh, verdachts is opgepakt in een, uh, in een vrachtvliegtuig... wat in uh, Engeland een tijdje aan de grond heeft gestaan. Um, dat zullen we allemaal niet weten, maar zichtbaar wordt het wel. Trekken de flegmatieke brikte hier tenminste nog één wenkbrauw voor op? Of? Nou, misschien een halve. <laughs> maar meer niet. Ik ze denk zijn het dat gewend, die, die zijn het gewend Die gaan gewoon naar hun werk. En die zijn, denk ik, voornamelijk blij dat er uh, goed op ze gelet wordt. Ike Jip is vanuit Londen. Het grootste en ook meest productieve windpark van Nederland. Dat gaat er komen bij Urk. 38 windmolens op het land en nog eens 48 in het IJsselmeer. Minister Verhagen en minister Schult van verkeer vinden het park van essentieel belang. Ga ik over praten met hoogleraar Energiematerialen en Milieu aan de Universiteit Utrecht. Ernst Worrell. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Dank u. Ja, het was lang omstreden. De Urkenaren willen het ook niet. Hè, dat park zo vlak voor de kust is belangrijk, is het essentieel dat het komt. Um, nou kijk, Nederland heeft zich verplicht uh, naar de Europese Commissie toe en de Europese Unie toe... om een groot aandeel, 14 duurzame energie, in 2020 te behalen. Uh, we zijn daar verre van, van die doelstelling. We zijn totaal niet de goede kant op. En dit is een, een stapje in die richting. Maar dit is uh, een, een stapje. Een stapje, ja. Want u heeft al eerder uh, kritiek uh, geuit op het Nederlandse beleid. Het, is, het schiet ernstig tekort als het gaat om duurzaamheid. Uh, ja, ja. Ik, ik denk dat wij uh, in Nederland wij hebben het gevoel dat wij voorop lopen op milieuvraagstukken. Dat wij het, uh, de beste in de klas zijn. Nou, we zitten misschien nu midden in de klas. En met het beleid wat uh, nu ingezet is, verschuiven we echt naar de achterste bankjes. Uh, en uh, ik, ik denk dat dat de verkeerde kant op gaat. Uh, ik denk dat wij als... als als wereld en als Nederland daarin staan we voor belangrijke veranderingen in het energiesysteem. En die zie ik niet terugkomen in het huidige beleid. Oh, het kabinet zegt te kiezen voor een optimale balans tussen groen en groei. <laughs> ja, ja, wat is een optimale balans? Hè? Dat, is de, dat is dus vervolgens de, de, de discussiepunt wat we moeten hebben. Um, gezien dat de doelstellingen van, uh, van 2020 al niet gehaald gaan worden met het huidige beleid. Of ook het beleid van het vorige kabinet niet. Um, en dat is een, een kleine stap in de richting waar we op moeten... Uh, dan denk ik niet dat dit uh, zeg maar een, een, zeg maar een, uh, een zeer gebalanceerd uh, beleid is. Maar dan moet u toch blij zijn met deze beslissing, hoorde minister Verhagen van Economische Zaken gisteren ook zeggen. Ja, bezwaren van Urk, uh, iedereen heeft wel ergens altijd bezwaren. We moeten ooit een keer wel wat gaan bouwen. Uh, ja, dat klopt. Energie uh, uh, kost ruimte. Uh, Kost milieuruimte ook. Um, en daar mo moeten we zeg maar, compromissen in maken als bevolking. Uh, zolang wij die energie, uh, zoveel energie willen gebruiken, als wij uh, bereid zijn. En ik denk dat daar een groot potentieel ligt voor Nederland. Um, en, en voor alle landen trouwens in de wereld. Um, als wij minder energie zouden gebruiken, dus door energiebesparing voorop te stellen... dan hebben we ook minder opwekkingscapaciteit nodig. Um, en is het dus ook minder indringend bij iedereen op de stoep uh, straks. Nee, hey, maar dat is opmerkelijk, want opwekkingscapaciteit... dat zijn we nou net in Nederland volop aan het uitbreiden. Verbaast u zich daarover? Uh, ja, het, het, ver, het verbaast mij. Um, um, enerzijds kan je zeggen van uh, we, we, we spelen. Het is een, een globaliserend spel energievoorziening en natuurlijk vooral Europees natuurlijk als het om elektriciteitsvoorziening gaat, want elektriciteit expo exporteren we niet over zee heen. Um, maar, uh, en dus het zijn bedrijven die hier investeren. En dan is in Nederland op zich een goede locatie. Want je hebt uh, zeg maar havens waar je die bulk carriers met die kolen direct aan, aan kan meren. Vandaar die twee nieuwe kolencentrales uh, in de Eemshaven. Precies, en op de maasvlakte, Want dan kan een, een mega bulk carrier kan daar gewoon direct aan En je hoeft het niet meer op, op, op duw schuiten richting, uh, richting Duitsland te, te varen. Uh, dus, dus vanuit dat perspectief is het... Uh, um, is het is het vanuit de perspectief van die bedrijven die die investeringen doen... Uh, is het een logische investering? En, van, vraag... en, van, en van het land? Want het Laten. lijkt het dat we het ont ont ontwikkelen zijn aan een energieleverancier. Dus we maken en exporteren energie. Nou, de vraag van het land moet inderdaad moet, moet we zijn... kijk, uh, we worden steeds meer een één grote Europese economie. Maar vanuit het huidige perspectief, want daar wordt toch de rekening op gemaakt... de rekening van Nederland, dan denk ik dat wij op de verkeerde weg uh, bezig zijn. Want wij uh, zetten eigenlijk een hele energieintensieve economiestructuur op. Uh, met re relatief weinig toegevoegde waardeproductie. Uh, terwijl wij een economie zijn met hoge arbeidsloon. Dus we moeten eigenlijk veel, veel toegevoegde waardeproductie hebben. Mm. En die gaan we niet in, zeg maar in commodity markets uh, zoals uh, energie halen. Dus u, u zegt eigenlijk dat we de, de vraag ook aan het opvoeren zijn. Terwijl we dat eigenlijk zouden in moeten perken. We zouden eigenlijk uh, energie moeten, moeten gaan besparen. Maar we zorgen dat er nog meer vraag naar komt. Um, ja, vraag en aanbod is toch altijd een ingewikkeld spel. Kijk, wat, wat, wat uh, uit de economie kan je bedenken als, als er te veel aanbod komt... de zakken de prijzen en dus zullen sommige mensen misschien bereid zijn... om meer energie te gaan gebruiken. He, dus dat betreft, dat, dat, dat kan gaan gebeuren... Door, door nu die gigantische capaciteit die erbij gebouwd gaat worden. Ja. Vraag, uh, zeg maar, groeit meer dan, dan andere energievraag. Um, maar, zoals ik al eerder zei, ik, ik denk dat we die, die vraag ook... Kunnen beperken en, en dat zie ik niet terug in het, in het kabinetsbeleid. Maar hoe kun je dat beperken? Want straks komen de elektrische auto's uh, misschien wel in grote getalen, we, we krijgen nog meer iPads, iPhones, andere pads, weet ik veel, het vreet allemaal energie. Ja, uh, dat, inderdaad, dat, dat vreet allemaal energie. Uh, en toch, als je gaat kijken naar uh, een, een gemiddeld Nederlands huishouden, ik denk dat je eenvoudig wijze 20-30 procent uh, kan besparen. Hm. En datzelfde geldt uh, uh, voor, ook voor uh, bedrijven. Ah. Moeten we ook duidelijker kiezen? Moet de Nederland, Nederlandse regering duidelijker kiezen? Want nu doen we alles. Hè. We bouwen zo'n windmolenpark. Maar goed, dat, dat is dan nog maar een schijntje tegenover kolencentrales. En een nieuwe kerncentrale komt erbij. Het is dat we geen watervallen hebben. Um, nou, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om een keuze te maken. En een keuze die gericht is op de toekomst. En als we kijken naar de toekomst, dan hè, energiesystemen gaan energie-systemen een hele lange tijd mee. Dus een energieinfrastructuur bouw je op voor... Tientallen jaren, zo niet langer. Um, dan moeten we kijken, okay, hoe ziet de wereld er in 2050 uit? Nou, en dan zien we dus dat fossiele energiebronnen duurder worden. Dat sommige beginnen op te raken, zoals, uh, zoals olie. Um, maar in ieder geval wordt het duurder. Uh, we hebben niet genoeg uh, uh, atmosfeer om de CO2, uh, de, de, het belangrijkste bijproduct van die verbranding van fossiele brandstoffen, in te stoppen. Um, dus we weten dat het ook omlaag moet. Nou, als je dat bij elkaar optelt, uh, dan ziet de toekomst eruit waar we A. veel energie besparen en B. Uh, veel meer duurzame energiebronnen hebben. Nou, en duurzame energiebronnen hebben gemeenschappelijk... Dat, je, dat ze allemaal een lage energiedichtheid hebben. Dus we hebben veel oppervlakte nodig om die energie op te wekken. Dus dat betekent dat we overal op huizen, zonnecellen leggen... Dat er, over, dat er hier en daar windparken zullen verschijnen... of dat er ook windmolens zullen verschijnen. Nou, een hele combinatie van allemaal van dat soort technologieën zal moeten gebeuren. En dat betekent eigenlijk dat we... Het dat elektriciteitsnet op een hele andere manier moet gaan organiseren. En dat is een keuze die we nu niet maken. Want eigenlijk kiezen we nu, zoals ik het noem, we kiezen eigenlijk voor de dinosaurus, dinosauriërs. Terwijl we eigenlijk voor een grote verandering staan in het klimaat. En we eigenlijk vanuit kunnen gaan dat over 50, 60 jaar die dinosauriërs het niet meer, het niet meer zullen halen. Ik hoop niet dat wij uitsterven, maar in ieder geval uh, zijn we het slechte jongetje van de klas dan, in ieder geval in Europa. En, en blijven we dat ook nog even? Ik denk dat we voorlopig uh, op de achterbankjes uh, uh, in de klas zitten. Hartelijk dank voor uw uh, graag gedaan niet zo positieve, maar toch grondige commentaar. Ernst Borrel, hoogleraar Energie, Materialen en Milieu aan de Universiteit van Utrecht. Wat gebeurt er nou met dat bluswater in Moerdijk dat in de sloten terecht is gekomen? En dat zwaar vervuild zou zijn. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie? Jelande van der Velden had net goed nieuws over de A1. Ja, die file is zo goed als uh, helemaal weg, Marcel. Maar gaat snel. Ja, dat gaat keurig. Uh, bij elkaar nu wel 53 kilometer file. De meeste vertragingen van die files rondom Utrecht. Daarbij vallen er twee op. Er zijn twee aanredingen geweest. Eentje op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de meer en Woerden 5 kilometer. Bij Woerden is de rechte nog dicht. En op de A27 Breda richting Utrecht. Staat tussen Lexmond en Nieuwegein ook 5 kilometer. Bij Nieuwegein is ook de rechte dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Marcel Ooster. Bijna tien voor negen. Hele nacht zijn waterschappen bezig geweest met het opruimen van het vervuilde bluswater... bij afgebrande chemiepak in Moerdijk. Jacques Jonk van het waterbedrijf Brabantse Delta, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al even kunnen analyseren wat er allemaal in dat bluswater zit? Wat, wat is de graad van vervuiling? Nou, er wordt druk geanalyseerd op dit moment. We hebben al eerst de indruk dat het om behoorlijke concentraties gaat... Ja. van ook schadelijke stoffen. Maar we weten nog niet precies welke stoffen dat het zijn. Daar wordt op dit moment druk naar gezocht. Eén uh, ding is zeker, we hebben het bluswater uh, allemaal geïsoleerd. Dus een verspreiding daarvan verder naar het milieu is uitgesloten. En een ander ding is ook zeker, u moet er vanaf. Wij moeten er vanaf, nee, ho absoluut. Hoe gaat u en dat doen? Dat gaan we doen in eerste instantie door het uit het oppervlaktewater systeem uh, af te pompen... En af te voeren naar opslagcapaciteit. Op dit moment bij de afvalstofterminal Moedijk. Daar is capaciteit beschikbaar, ongeveer 6000 kubieke meter. En daarnaast zullen we nog wat meer capaciteit nodig hebben. Daar zijn we op dit moment druk naar aan het zoeken. En als we het één keer opgeslagen hebben, dan is het uh, veilig, zeg maar. En daarna zal het uh, verwerkt worden uh, in alle rust daarna. Ja, is dat eigenlijk goed gebeurd? Is het gisteren allemaal goed opgevangen? Het is allemaal goed opgevangen. Uh, we hebben nog extra dammetjes aangelegd om verdere verspreiding te voorkomen. Want de eerste, de eerste opvangbak die raakt op een gegeven moment vol. Toen is een tweede ring aangelegd en dat is allemaal goed gelukt. Ja, het lijkt me toch niet te voorkomen dat het uiteindelijk toch wel in geringe hoeveelheden in ieder geval in het drinkwatercircuit wel terechtkomt. Nou, dat achten wij uitgesloten, Echt? omdat dat, uh, in dat gebied geen drinkwater wordt gewonnen. Maar gaat het niet de grond in dan en voegt zich dat dan niet bij stromen? Ja, het, het, zou, het, het gaat heel langzaam de grond in. Je moet wel bedenken dat het in een gebied is met een klei ondergrond... Dus uh, klei is heel erg uh, slecht waterdoorlatend. Dus dat is wel een uh, gunstige situatie. Maar het uh, blijft van belang, en dat staat bij ons voorop... we gaan het zo snel mogelijk uit het watersysteem verwijderen. Want ook de geringste uh, verspreiding willen wij proberen te voorkomen. Is het niet uh, mogelijk om het gewoon door de drinkwaterzuivering te halen... of door de rioolzuivering? Nee, niet door de rioolzuivering. Niet in eerste instantie. We hebben al onderzoek gedaan op dat punt... En gebleken is dat het water toch de biologische zuivering zou verstoren. Dat willen we natuurlijk niet, want het geeft weer grotere effecten in een groter gebied. Dus we gaan het echt uh, eerst opslaan en dan kijken wat de beste methode van verwerking is. En daar zijn diverse technieken voor beschikbaar. Maar de rioolwaterzuivering ligt niet als eerste voor de hand. Nee, en dat zou te ingewikkeld zijn. En dan ja. houdt u natuurlijk ook een soort reststof over waar u ook nog wat mee moet. Uh... Exact, exact. Ja. En daarom moeten we... Dat integraal bekijken, er moet een goed proces ontwikkeld worden waar we die, die, die stoffen uit dat bluswater mee gaan aanpakken. Is het een dure operatie? Dat zal best een dure operatie worden. Ik heb geen idee wat het gaat kosten op dit moment. Nogmaals, het hangt er vanaf wat de wijze van verwerking zal zijn. Uh, maar het kan tot hoge bedragen oplopen. Ik weet dat als je het zou moeten verbranden... dan praat je over drie, vierhonderd euro per kubieke meter. Ja. Zijn uw drinkwatergebruikers bij u in de regio dan de dupe? Want ik lees vanochtend in de krant... dat uh, de Nederlandse huishoudens geconfronteerd worden... met torenhoge aanslagen wat betreft het water. Ja, goede vraag. Waar gaat de rekening uiteindelijk naartoe? Ja. Ik kan hem niet beantwoorden. En normaal gesproken gaat de rekening naar de veroorzaker... Uh, en hoe dat precies afgewikkeld zal worden, ik, uh, dat kan ik u niet zeggen. Ja. Maar het, die rekening die moet natuurlijk een keer ergens naartoe. Ja, want en u zegt het al, het is uh, vrij kostbaar. Hoe is het trouwens met uw tarieven? Gaan die nog fors omhoog? Onze tarieven die houden we heel erg goed in de perken. Uh, ja. We hebben een, een, een stijging die in de buurt ligt van de inflatie. Dus uh, daar uh, merkt u verder helemaal niks van met nee. die kalmiteit. Nog enig idee, kunt u een termijn geven op, op, wanneer u van dat water af bent? Vuilde water? Kan dat weken duren? Dat zou weken kunnen duren, maar nogmaals, we gaan het nu in zeer uh, rap tempo, daar zijn we al mee bezig, uit het watersysteem in opslagcapaciteit brengen. Ja. Daar staat het dan veilig. En dan zou het best nog wel weken kunnen duren voordat we dat uh, helemaal gezuiverd en opgelost hebben. Jonk van het Waterbedrijf Brabantse Delta, dank u wel. Tot de dienst voor uw Dag. uitleg. Dan snel weer even naar Mark Robin Visser. Hij is in Brabant nu in de meldkamer van het politiebureau. Ja, we zijn uh, gearriveerd met uh, Simone Steendijk... de nieuwe korpschef van de politie in uh, Brabant-Zuidoost. Een nieuw jaar, een nieuw begin voor, uh, voor mevrouw Steendijk. En dus Is dit ja, uh... Wat nieuws voor, uh, voor, uh, voor het korps hier, hè? Dat bent u. Dat ben ik, inderdaad. Ja. En, uh, nou, ik was, uh, uh, ik bedankt, was al wel bedankt. werkzaam in dit korps, maar uh, sinds 1 januari officieel korpschef. Uh, we kijken hier eventjes om ons heen. De meldkamer wordt hier gedeeld met uh, de brandweer en andere diensten. En de ambulancezorg. Ja. En we werken ook heel nauw samen. Zodat als er een incident plaatsvindt waarbij alle hulpdiensten nodig zijn... dan wordt dat ook gecoördineerd. Uh, hier vandaan vanuit deze geïntegreerde meldkamer. Ja. Ik loop even naar meneer Kooijmans, uh, de chef uh, van de meldkamer hier. Uh, u heeft de Hoge Baas op bezoek. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, ja hartstikke fijn dat ze komt. Zeker, ja. zeker uh, net in het korps. Wist u dat we zouden komen vanmorgen? Ja, dat wisten we. Ja, ja, ja, keurig niet. Maar we hebben niks veranderd. Alles draait als usable. Goed. En hoe is het uh, vanochtend? Uh, ja, voor ons een uh, vrij normaal beeld. We hebben alleen een stroomstoring gehad in uh, Deurne. Die is bijna afgelopen, begrijp ik. Een paar aanhoudingen gehad met huiselijk geweld. En voor de rest, ja, het normale beeld voor een uh, vrijdagmorgen. Ja. ja. Hoe is het hier eigenlijk geweest van oud opnieuw in deze regio? In uw regio dus eigenlijk? Uh, nou ja, wat, eh, relatief rustig en wat is relatief in verhouding tot vorig jaar... Uh, hebben ze de helft van het aantal meldingen gehad hier op de meldkamer, weet ik mm -hmm. toevallig. Ja. En uh, uh, wat je wel uh, ziet is dat we een, uh, een uh, grote vechtpartij hebben gehad... Uh, om 18 uur s ochtends op 1 januari op de straat hem uh, Waarbij ook collega's gewond zijn geraakt. Aha. En hoe is het met die collega's van u nu? Ja, die zijn uh, opgevangen door uh, ons intern opvangteam. En zover ik begrepen heb zijn ze ook weer gewoon aan het werk. Aha. Ja. Gelukkig niet rondgeraakt in ieder geval. Ja. Ja. U zei vanochtend tegen mij, mevrouw Stenen. als we op de meldkamer zijn wil ik het graag over de mens en de diender hebben. Ja. Nou, wat je ziet... nou, ik zou zeggen ga u dan. <laughs> Nee, wat je ziet hier vandaan worden de noodhulpeenheden aangestuurd. Dus zeg maar de auto's die door de 1 en 2 centrale weggestuurd worden. We hebben er altijd zo minimaal 18 rondrijden. En die worden naar allerlei soorten meldingen gestuurd. En wat niet iedere burger zich realiseert... is dat dat uh, ook vaak meldingen zijn met een hele heftige impact uh, op onze mensen. Uh, want bij een huiselijk geweld is het natuurlijk dramatisch voor het slachtoffer. Maar uh, als je daar ter plaatse komt en er ligt een vrouw in de plasboet... omdat ze helemaal in elkaar is geslagen, dan doet dat ook wat met je. En ook zaken zoals reanimaties of grote branden... Uh, ja, die hebben ook op onze mensen uiteraard een persoonlijke impact. Ja. Wat heeft een impact op u gehad in uw carrière? Um, nou, ik heb een aantal evenementen gedaan in het verleden in, uh, in het korps Rotterdam-Rijnmond. Ja, werkte u, uh, werkte u vroeger? Uh, ja, ja, en uh, daar uh, zag je echt hoe mensen onder invloed van pillen uh, de meest vreselijke dingen deden. Uh, en als ik een keer mee op straat uh, ben, want ik ga wel eens mee in dienst, ja, dan maak je ook van alles mee. En ja. uh, zo'n huiselijk geldsituatie bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja, dat vind ik ook altijd wel uh, heftig. Ja. Die plasbloed komt uit uw persoonlijke herinnering, wat u net vertelde. Nou, niet de plasbloed, maar wel vervolgens een slachtoffer wat helemaal bont en blauw uh, aangifte kwam doen en ja. uh, waar ik dan bij zat bij zo'n gesprek. Ja. Zoiets kom je dan tegen, uh, dat handel je dan als agent af en vervolgens ga je naar de volgende zaak. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan moet je zelf voor jezelf heel goed opletten dat je dat uh, een plekje weet te geven en toch ook aan je leiding vooral aangeven dat je rust nodig hebt. Ja. Ja, dan komt u dus ja. bij mevrouw Steendijk terecht. Ik heb rust nodig. Ja, in, nou in ieder geval met mijn leiding geven we ja. weer terecht. En over het algemeen gaat het ook wel, hoor. Dat is ja. veel meer begrip voor uh, als vroeger. Ja. Ja. Het is een zwaar beroep, mevrouw Steendijk. U heeft daar duidelijk voor gekozen. U hebt ook voor deze nieuwe baan ja. gekozen. U wilde graag korpschef hier worden. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik het een baan vind met maatschappelijke relevantie. Ik, ik, ik vind het heel belangrijk om iets te doen voor de maatschappij. En veiligheid raakt ons allemaal. En, uh, ik vind het een eer om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Simone Steendijk is de nieuwe korpschef van de politie Brabant Zuidoost. We gaan straks naar negen haar nieuwe werkkamer bekijken. Hoe dat eruit ziet. Dank u wel mevrouw Steendijk. Marco robert Visser loopt met haar mee vanochtend. Misschien kunnen we nog even ingaan op de diefstal van Koper. Het is weer gebeurd. Spoortraject tussen Woerden en Bodegraven. Hoort u meer over in dit Radio 1 Journaal, na 9 uur. Iedere vrijdag in de Gids.fm, de flat...